12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Wouter Korpershoek stopt bij de omroep... en gaat de lokale politiek in. Verder een mediaforum met Hadassa de Boer en Joost Oranje. En nu het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Middag. Het gaat wat beter met Michael Schumacher. Nieuwe tegenslag voor vastgelopen schip op de Zuidpool. En de EVT moet van de rechter stoppen met een veerdienst naar Terschelling. In het oosten is er nog zon. In de namiddag en avond gaat het van het westen uit regenen. En ook de wind neemt toe. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook rond middernacht zal het op veel plaatsen regenen. Nieuwjaarsdag, droog en af en toe zon. In de middag is het 6 tot 8 graden. En s'avonds weer regen. De artsen van het ziekenhuis in het Franse Grenoble hebben weer een verklaring gegeven over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. De oud-coureur die bij een ski-ongeluk zwaar hoofdletsel op zondag en wordt sindsdien in coma gehouden. En volgens de artsen is er sprake van een lichte verbetering. Correspondent Ron Linker in Frankrijk, ja, wat bedoelen ze daarmee?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 na de scan namen de artsen dus in overleg met de familie van Schumacher... Uh, de beslissing om te gaan opereren. Er deed zich een gelegenheid voor stabiliteit bij Schumacher... om die bloedprop weg te halen. En dat is dus gisteren al laat gelukt na een nieuwe operatie. Vandaar dat de artsen zich ja, zeg maar iets minder pessimistisch uitlieten. Maar wat zegt dat over de kansen van Schumacher...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 Dan naar de perikelen rond het uh, Terschellingse uh, veerbedrijf EVT. Dat bedrijf moet per 1 februari volgend jaar de veerdiensten van en naar Terschelling stopzetten. Dat heeft de rechtbank vanmorgen besloten. Uh, EVT had een kort geding aangespannen tegen de staat, want de staat had dat besloten. En EVT zei, nou daar zijn we het daar niet mee eens. Erwin Rob is algemeen directeur van de eigen veerdienst Terschelling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, waarom moet u stoppen? Heeft de rechter het uitgelegd? Nou, uh, geprobeerd uh, uit te leggen. Ik heb vluchtig het vonnis even, uh, even gelezen. Maar uh, ja, dit is wel een, uh, wel een hele smerige opzonding uh, van hetgeen uh, uh, daar ook door ons uh, allemaal gevorderd is. Uh, alles van de FVT is van tafel gegaan. En alles van de staat is genareerd. Dus blijkbaar uh, is het toch erg lastig in dit land als ondernemer om, uh, om tegen de staat uh, te procederen. Dus uh, ja, triest. Er staat in, uh, heb ik begrepen, u bent medegebruiker van die va van die vaarroute, uh, uh, zeg maar. En u bent te groot geworden? Ja, in, in anderhalf jaar tijd uh, zijn we zijn we te groot geworden. En uh, uh, iemand die daar honderd jaar lang uh, vaart, kan uh, uh, schijnbaar dan uh, niet uh, een kleinschalig concurrentje uh, uh, gebruiken. En uh, ja, dat wordt dan op deze manier uh, wordt dat dan afgedaan. Dus uh, nee, dat is een, uh, is een hele, hele bittere pil. En uh, uh, nou, ik ben ook nog niet van plan uh, om, uh, om dit uh, zomaar, uh, over onze kant te laten gaan. U gaat in hoger beroep? Ja, het is, het is zeer aannemelijk uh, dat, uh, dat als wij het volgens goed bestudeerd hebben... dat, uh, dat we in ieder geval zullen kiezen voor, uh, voor een spoedappel. Want uh, nee, dit, uh, dit is onbeschrijfelijk. En intussen wordt er gewoon gevaren door de EVT tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling? Ja, hoor, ik ben vanmorgen aan boord geweest. Ik heb het personeel even bijgesproken over hetgeen ons vanmorgen bereikt heeft. Dus wij varen eerst voorlopig gewoon door. En we zullen alles op alles zetten om naar voor 1 februari zaken recht te trekken. Ik vind dat ik dat ook verplicht ben ten opzichte van de 50 man personeel die wij hebben. En uh, de vele tevreden gasten die met ons waren. Dus uh, nee, ik ben zeker nog niet van plan om het uh, builtje erbij neer te gooien. Dank u wel dat u even aan de lijn wilde komen. En weer op, algemeen directeur van de eigen veerdienst ter Schelling. Korpschef Bouwman van de nationale politie. Hij wil dat de rechters van Dalen zwaarder gaan straffen voor misdragingen tijdens oud en nieuw. Ik ben niet de rechter. Uh, ik ga ook niet op de stoel van de rechter zitten. Wat ik zeg is dat er een uh, uh, uitkomst is van het maatschappelijk, maatschappelijk debat waarin zwaardere straf moet worden. En ik vind dat dat ook zou moeten. Ja, Korpschef uh, Bouwman was dat. Peter Lemaire is van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van die opmerkingen van Bouwman? Uh, nou, Het is in het algemeen zo dat uh, de rechters heel zorgvuldig kijken naar de eis die de officier van justitie stelt en daarbij ook rekening zal houden met alle omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld uh, het geven als er geweld is gebruikt tegen hulpverleners. U heeft die mogelijkheid in handen om uh, mensen die geweld gepleegd hebben... tegen uh, uh, hulpverleners, om die zwaarder te straffen? Ja, want uh, er is uh, eigenlijk voor alle delicten sprake van een uh, strafminimum... en een, een algemeen strafminimum en een strafmaximum. En daarbinnen is de rechter dus vrij om met gebruikmaking van alle omstandigheden... van het geval een passende straf te zoeken. Ja, en er is een beetje de suggestie die erachter ligt, achter die oproep... Uh, van ja, maar stra de eisen zijn al zwaarder. Straf nou ook is zwaarder. Is dat nodig? Uh, nou, het is zo dat uh, ik voor de zekerheid nog eens even heb nagekeken hoe dat vorig jaar is gegaan, hè, omdat er ook wel uh, geruchten waren dat strafrechters in het gril niet gevoelig zouden zijn voor uh, uh, het oud en nieuw aspect. Uh, maar dat blijkt toch wel anders te liggen. Uh, er was toch een groot aantal hoven, ook waar, waar dit, dit soort zaken een hoger beroep uh, aan de orde was gekomen, waarbij uh, wel degelijk uh, bij de strafoplegging rekening is gehouden met uh, uh, het oude en nieuw aspect.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 Uh, nee, dus in het algemeen uh, is het zo dat je ziet dat geweld tegen hulpverleners, tegen politiemensen, daar wordt al zwaardere, uh, zwaardere eisen gesteld en meestal ook zwaarder gestraft. Uh, wat een rechter altijd wel zal doen is rekening houden met uh, de omstandigheden van het geval. Dus uh, variëren naar de ernst van de gedraging, maar ook kijken naar de persoon van de dader. En minderjarigen die wordt in het algemeen minder zwaar gestraft dan uh, een volwassene. En dan moet je dus niet alleen puur naar de getallen kijken... wat ook de Nederlandse Politiebond uh, doet. Hè, 1100 vandalen uh, vorig jaar opgepakt. en Maar 13 daarvan hebben vannacht huisarist. Zo moet je het niet bekijken. Nee, want uh, als je die cijfers zo uh, abstract ziet... Dan, uh, dan kun je daar... Uh...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 Opnieuw tegenslag bij de reddingspoging van het Russische schip... dat vastzit in het ijs bij Antarctica, de Zuidpool. Een Chinese ijsbreker zou de opvarende met een helikopter evacueren... Uh, en die Chinese ijsbreker die zit zelf nu ook vast in het ijs. Het schip kwam de afgelopen dag nauwelijks vooruit. En het was de bedoeling dat die ijsbreker vanuit open water... de reddingsactie met die helikopter zou beginnen. En het is niet duidelijk of dat nou nog door kan gaan. Eerder probeerden Chinese, Franse en Australische ijsbrekers al... om het schip te bereiken, maar die konden niet dicht genoeg in de buurt komen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Paraguay, Zuid-Amerika, is een Nederlander... een aantal dagen ontvoerd geweest. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Man van 26 was naar Paraguay gegaan om een vrouw te ontmoeten... die hij had leren kennen via internet. En hij zou een week na zijn aankomst zijn ontvoerd... door mannen die losgeld eisen, melden Paraguayaanse media. Er zijn deze week vijf mensen aangehouden voor die ontvoering. Bij de verdachte is ook een deel van het losgeld gevonden... en dat zou zijn betaald door de ouders van de man. Op Kiribati en Samoa-eilandjes is 2014 al begonnen. De eilandstaatjes in de Stille Oceaan leren pal naast de internationale datumgrens. En dat zijn dus de eerste landen waar het nieuwe jaar is begonnen. Gebeurde vanmorgen om 11 uur Nederlandse tijd. Het is voor Samoa nog maar de derde keer dat het landje als eerst aan het nieuwe jaar begint. Want tot 2011 lagen ze precies aan de andere kant van de datumgrens. Waren ze waren dus de laatste. Dat jaar werd besloten om 30 december maar eens over te slaan. Om een betere aansluiting te krijgen met handelspartner Australië.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 Vanochtend vroeg is de Apple Store in Haarlem doelwit geweest van een ramkraak. De glazen voorpui werd eruit gereden met een auto. En ooggetuigen hoorden vanochtend vroeg een harde knal, vertelt de politie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 De curator van Aldel in Delfzeil ziet nu nog geen mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf. Gisteren werd de aluminiumsmeltfabriek failliet verklaard. Volgens de curator is dat bedrijf waarschijnlijk niet rendabel te krijgen. En dat komt dan door de lage aluminiumprijzen en de hoge kosten voor energie. En hij voegt eraan toe, misschien vliegt er nog een witte raaf langs, maar die kans acht ik erg klein. Hij denkt dat er mogelijk wel een toekomst is voor de gieterij... omdat hij minder energie verbruikt dan andere bedrijfsonderdelen. De Aldel-fabriek in Delfzeil wordt vanaf nu in stappen stilgelegd. Dan naar Heerenveen. Daar maakt de KNSB op dit moment bekend... welke twintig schaatsers Nederland gaan vertegenwoordigen... op de Olympische Spelen. Sebastian Timmerman, jij bent bij die persconferentie. Nou, zijn de namen al genoemd? De namen zijn uh, zojuist genoemd, inderdaad. En uh, om maar met uh, ja, eigenlijk het enige discussiepunt te beginnen... het antwoord daarop, komt er een skate-off... tussen uh, uh, Anouk van der Weijden, die derde wet op de drie kilometer... en Yvonne Nauta, die vierde wet. en een, uh, pa, echt een, paar een paar seconden tekort kwam op die derde plek. Nee, die skate-off komt er niet... Anouk van der Weide krijgt gewoon het derde ticket op de 3 kilometer. En Yvonne Nauta uh, heeft zich geplaatst op de 5 kilometer. Gaat dus wel mee naar Sochi. Maar er komt geen skate-off tussen Anouk van der Weide en Yvonne Nauta. Dat betekent dus dat wat betreft de vrouwen Irene gaat Lotte van Beek... Antoinette de Jong, Jorien Temors, Karin Kleiberker, Marit Leenstra... Margot Boer, Laurine van Riesen, Yvonne Nauta en uh, Anouk van der Weide dus. Uh, betekent dat Thijsje Oenema dus definitief uitvalt op de 500 meter. Bij de heer Sven Kramer, Bergsma, Michel en Ronald Mulder, Tuitert, Groothuis... Bob de Jong, Blokhuizen, Smeekens en Verweij. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Het laatste ticket op de 1500 meter gaat, zoals verwacht, naar Sven Kramer. En het laatste ticket op de 1000 meter, dat ook niet wordt ingevuld... via de wedstrijden van de afgelopen dagen, wordt gegeven aan Koen Verweij. Dat was Sebastian Timmermans. Het is 13 over 12. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De toestand van Michael Schumacher is licht verbeterd. Voormalig wereldkampioen Formule 1 is afgelopen nacht voor een tweede keer geopereerd. Veerdienstbedrijf EVT moet van de rechter stoppen met de veerdienst van en naar Terschelling. EVT verloor een kort geding, maar gaat in hoger beroep. En de Raad voor de Rechtspraak zegt dat de mensen die geweld gebruiken tijdens de jaarwisseling juist wel hogere straffen krijgen. Politiechef Bouwman en de politiebonden vinden dat ratdraaiers vaak te lage straffen krijgen. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCRV en lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is de laatste lunch. Uh, pardon, ik ben ook helemaal geëmotioneerd zoals u hoort. En vanaf morgen gaan we wat anders doen. In het mediaforum zometeen de programmamaker Haudassa de Boer... en Joost Oranjezer, hij is de hoofdredacteur van Nieuwsuur. En het gaat onder meer over de keuze van RTL en NOS... om gisteravond met hetzelfde onderwerp te beginnen in het journaal. Sterker nog, beide rubrieken begonnen met dezelfde woorden... Eén dag na zijn ski vecht Michael Schumacher nog voor zijn leven. Formule 1-legende. Michael Schumacher vecht voor zijn leven. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Gunther Hofman. Die komt uit Oosterhout. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het media nieuws. Journalist Wouter Kurpershoek ging als verslaggever en correspondent... de hele wereld over, maar houdt de journalistiek voor gezien. Na 27 jaar stopt hij als journalist. En hij zit hier nu bij mij, Wouter. hartelijk ja, welkom. He? Maar waarom? Een ander leven. Nee, ik had sowieso besloten om met de journalistiek te stoppen. En uh, de lokale politiek kwam vervolgens op mijn pad. Dus het heeft niet met elkaar te maken. Maar het stoppen met de journalistiek geeft mij wel de ruimte om ook, in mijn geval op lokaal niveau, iets te gaan uh, betekenen. Het is niet zo dat jij de lokale politiek in wilde... en daarom moest stoppen met uh, journalistiek. Dat had je al besloten? Nee, want je verdient namelijk 0 euro als gemeenteraadslid. <laughs> en ik verdiende iets meer uh, hier in Hilversum. Dus dat zou niet heel verstandig zijn geweest. Ja, maar, maar die beslissing nogmaals, die had je al genomen? Eigenlijk. Ik had al, ja, ik had al een, een, een, eigenlijk een paar maanden geleden intern bekendgemaakt... dat ik uh, zou gaan stoppen, deze maand. En uh, dat is dus ook uh, bij deze het geval. En bij... vanaf 1 januari zal ik niet meer te zien of te horen zijn. Bij, bij Brandpunt he, was, was jouw laatste... Brandpunt klus. was een grote... Uh, ja. Ja. Waarom? Uh, het is denk ik een combinatie van twee punten. Eén merkte ik aan mijzelf dat ik het moeilijk vond... om de enorme energie die ik voel nuttig te besteden... bij een rubriek als Brandpunt. Omdat ik vind dat er in Hilversum op dit moment... tientallen journalisten rondlopen bij de publieke omroep die allemaal met hetzelfde bezig zijn... zonder enige vorm van overleg. Ik kan letterlijk twee weken aan een verhaal werken... om er vervolgens achter te komen dat bijvoorbeeld de collega's... bij Nielsuur of bij Eén Vandaag of bij Altijd Wat... of bij De Vijfde Dag of bij Kruispunt of bij Reporter of bij Zembla... Ja met hetzelfde bezig zijn. Ja, dat, en dat, dat frustreert gaat nou juist, mij in dat, toenemende mate. Maar dat gaat nou juist toch een beetje veranderen. Dat had ik gehoopt. en dat is dus. Ik heb daar nog niks van uh, gehoord. Ik had gehoopt dat die nieuwe energie... waar ik op hoopte in Hilversum door die fusies... Ja, daar heb ik zelf te weinig van teruggezien. Terug en uh, ik heb toen eigenlijk eieren voor mijn geld gekozen. En gedacht van, ja, wil ik nou nog langer... want ik doe het al uh, een fors aantal jaren... wil ik nog langer voor een vereniging werken of niet? Want dat doe je, je werkt voor een vereniging. In mijn geval de KRO, daarvoor bij een vandaag bij de Tros... En toen heb ik bedacht, nee. Want ik heb eigenlijk niets met een omroepvereniging. Ik ben niet katholiek. Ik ben ook geen trosser. En dat wordt nog steeds om de een of andere rare reden... wel van je verwacht. Ja, maar ja, en dat kon ik de... niet uh, waar maken. Maar zijn... je hebt 27 jaar rondgelopen hier. Ja. De nee, nou, wij, bij de NOS, he? dus bij algemene. En pas de laatste zes jaar weer bij verenigingen. Ja. En dat is meteen een Maar voor die tijd, voor jouw NOS-tijd toch ook? Ja, maar toen had je nog een beetje het idee... dat het nog ergens over ging. Maar we leven nu in 2013... En die nieuwe fusieronde dat er toen niet is besloten, twee jaar geleden... van jongens, laten we nou echt, he, het politieke moment is er ook een beetje... laten we nu gewoon zeggen, we heffen de verenigingen op, het is klaar. En als, je dat, als dat was gebeurd, dan had je gewoon al gebleven. Want als er heb... morgen een algemene actualiteitenredactie in Hilversum begint... dan ga je koffie rondbrengen. Nee, dan ga je gewoon weer programma's maken. Of dat, maar ik begin met koffie ja, ja. Nee, ik, heb wil, ik, ik, ja, ik wil verder. Dat is maar te, te klinkt, je hebt ook 27 jaar hier rondgelopen in Hilversum en, en daar toch ook een hoop uh, lol aan beleefd, mag ik hopen. Heb ik ook, alleen ik realiseerde me nogmaals... dat ik niet meer de energie had om bijvoorbeeld voor een reis naar Libanon... Hè, toen die raketten op Syrië dreigden te worden afgevuurd dat je dan weer in je eentje achter een bureau gaat zitten... de telefoon pakt, weer een producer moet gaan zoeken in Libanon... in je eentje met één cameraman naartoe gaan... dan sta je op een schip weer met al die andere ploegen... van al die andere publieke omroepen. En je gaat allemaal hetzelfde doen. Je durft niet tegen elkaar te zeggen wat je dan gaat doen. S'avonds in het hotel vraag je, goh, hoe was jouw dag? Ah, oh, jullie hebben net de persoon geïnterviewd... waar wij nu een dag achteraan zitten. Het is echt, ik vind die, dat niet samenwerken... vind ik echt eigenlijk schandelijk. Maar dan ga je de politiek in, dat is ook één grote slang. Ja, maar dat heeft dus even niks met elkaar te maken. Nee. Nou, misschien wel, want ik heb daar ook wel een soort oprechte verontwaardiging over. Ik woon in de gemeente Nierijnen, in de Betuwe, een prachtige gemeente. Uh, die gemeente ligt onder een vergrootglas al een aantal jaren bij de minister... minister van Binnenlandse Zaken en Den Haag dus... omdat er ja, eigenlijk een soort wanprestaties worden geleverd. De coalitie is gevallen, de burgemeester werd gestuurd, ruzie. Uh, de gemeenteraadsleden geven elkaar geen uh, hand... Dus er is een groep mensen in die rijnen die hebben besloten: van jongens, we gaan als een soort relatietherapeut een nieuwe partij beginnen. Dus noods voor maar vier jaar. En aan de bestaande partijen laten zien: van jongens, serieus. Als je elkaar op mijn kosten en door mij gekozen niet eens meer een hand geeft. Dat gaan we niet meer meenemen. Samenwerking die je in Hilversum is, ga je daar uh, ik hoop eigenlijk, ja, ja, eigenlijk ga ik daar de relatietherapeut... met een hele goede, leuke groep mensen spelen... die ik eigenlijk hier had willen spelen. Nog landelijke niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Helemaal niks, ja, nee. Nee. En we gaan je voorlopig dus niet zien waar dan ook nee, nee. horen. Ik vind dat je dat niet kan combineren, Jurgen. Nou, dank dan voor al die 27 jaar, Wouter. Graag gedaan. En succes in je nieuwe carrière als, als lokaal politicus. Wouter Keurbezoek was dat. De VPRO gaat een volledig boek twitteren. Ja, u hoort het goed, een heel boek op Twitter. Katja de Bruin van de boekenredactie van de VPRO. De VPRO gaat een boek twitteren van Jennifer Egan... wat een fantastische Amerikaanse schrijfster is... die een verhaal heeft gemaakt speciaal bedoeld om getwitterd te worden. Dat is in Amerika gedaan door de New Yorker. In Duitsland door de Spiegel. En de VPRO gaat dat nu doen om te kijken of literatuur uh, en sociale media op de een of andere manier uh, met elkaar kunnen uh, samenwerken. De vraag is natuurlijk, past het twitteren van een boek niet veel meer bij een uitgever? De VPRO heeft altijd veel uh, een, uh, met literatuur gedaan. Zowel radio, televisie als ook nu uh, op een speciale vpro boeksite In Gids wordt ook veel aan literatuur gedaan. Dus dit is een nieuwe manier om te kijken of... Uh, wat we kunnen, kunnen doen met klassieke literatuur en nieuwe sociale media. Van 6 tot en met vrijdag 10 januari wordt het verhaal elke avond van 10 tot 12 uur getwitterd. De afgelopen dagen veel aandacht voor de veranderingen op deze zender Radio 1. En dat betekent ook veel afscheidsmomenten. En ik ben heel erg benieuwd naar Radio 1. Wat morgen totaal op de schop gaat. Waar allemaal andere programma's komen en ja. andere stemmen. In de hoop... Dat de luisteraar blijft luisteren. En dat hoop ik vooral. Vanaf morgen kan ik dat niet meer zeggen. Want dit was de laatste keer tot half tien. Het was mooi. En we gaan niet huilen. Dankjewel voor het luisteren. Ook voor de laatste keer Sven. Ook voor de laatste keer. Ja, met de allerlaatste Goedemorgen in Nederland. We gaan afsluiten. Casa Luna. Wij danken de chauffeurs die af en aan reden. Met gasten uit heel het land. En alle technici die ons op dit...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 ik uh, moet u zeggen, uh, dat vind ik heel erg jammer, maar uh, vanaf hoop niet, Sven. Nee, zeker. Dag. Ja, heel erg. bedankt. Ja, ja. Nou, dat waren zo wat van die programma's. Wij staan ook even stil bij het einde van lunch, want u begrijpt dat dit is ook de laatste lunch. Sinds 25 augustus 2008 is dat programma uitgezonden op deze zender Radio 1. Uh, we vonden er eigenlijk zak aan om dat te maken met z'n allen, zeg ik maar heel, veel, heel eerlijk. Dat is dus natuurlijk waar. Vond het ook hartstikke leuk. We hebben het met veel plezier gemaakt. En de eerste begon toen zo: NCRV, lunch, geleine-plag. Het ene na het andere nieuwe programma komt vandaag voorbij op Radio 1. En hier is er dus nog zo een. Goedemiddag en welkom bij lunch. Op dit moment vliegt hij nog ergens op zo'n 10 kilometer hoogte in de lucht... op weg naar Nederland na drie weken hard werken. Maar wat hij niet weet is dat om straks heel, heel veel ballonnen met helium te wachten staan. Deze week houdt bronzenmedaillewinnaar en judoka Ruben Haukes zijn radiodagboek voor ons bij. Guilena was dat dus in 2008, was de eerste presentator van lunch. Ik mocht het daarna overnemen en uh, wat wil er toe? Wij met z'n tweeën gaan dus uh, door in een nieuw programma vanaf morgen. Tussen 9 en 12, elke dag, uh, elke dag onder de vlag van KRO en NCV. Het programma heet De Ochtend. Veel nieuwe rubrieken, ook wat oude bekende. De nationale nieuwsquiz gaat mee, het Mediaforum. Nou ja, kortom, uh, uh, we, we zien u gewoon morgen vanaf 9 uur op deze zender Radio 1 voor De Ochtend. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. <tie> Heere, heere, heere, heere. De Beatles naar Blokken. Het media archief En dat is de allerlaatste dus. Uitgedaagd door de collega's van kantoor heb ik gisteren al een jeugdzonde laten horen. Mijn debuut op de Nationale Radio als 15-jarige deelnemer met onverslaande stem aan de nationale hittest in de avondspits. In mijn archief vond ik ook nog een cassettebandje... met de eerste aankondiging van een plaat op de Nationale Radio. Het was op het toenmalige Hilversum 3 in de trosstop 50 met Ferry Maat. Iedere donderdagmiddag mochten daar twee discotheek-DJ's uit het land... de overzichtjes in de hitparade lezen. Dankjewel jongens. Ik had gedacht eigenlijk, als ik iemand uit het noorden en iemand uit het zuiden erbij haal, dan krijg ik vanuit het noorden een rollende R. En vanuit het zuiden een Ach zo. Maar ze spreken allemaal disjokitaal tegenwoordig. Uh, oh nee, ik moet mijn koptelefoon eigenlijk omdraaien, want het verkeerd om op mijn hoofd zitten, weet je dat. Voor de luisteraars rechts, daar zit Juri uit Hogeveen. En voor de luisteraars links, daar zit Leo uit Tilburg. Oh. We maken vrouw, oké. Weet je wat moeilijk is? Nee. De volgende plaat inspreken. <laughs> Probeer het eens, dus, Ferry. Ja, doen jullie het maar. Oké. Okay. <laughs> ja, dat, ik weet het, want dit is een hele moeilijke plaat. Maar het is wel een hele mooie. Dit is de formatie White Sox. Ik raak zweetvoeten, weet je dat? <laughs> Ze komen uit Frankrijk, geloof ik. Ja, dacht je dat? Twee weken genoteerd. Versailles, zo heet hij. Hé, hé, hé. Echt een hè? Uh, uw presentatie begin jaren tachtig op het toenmalige Hilversum 3 dus. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediaforum. Vandaag met Hadassah de Boer, die ligt helemaal dubbel. Waarom eigenlijk? Nee, ik niet dubbel. Ik vind, het, ik vind het leuk om te horen hoe je stem is... Veranderd en ook ja. weer helemaal niet. Nee, precies en je R. Die mooie R. Ja. Ik. En je praat er inderdaad goed naartoe. Ja. Oh? Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, ja. Hey, en toen hadden we nog geen telletjes en zo. Moet je gewoon uit je hoofd doen. Ja. Ja. Uh, uh, nice. U hoort er zijn stem ook. Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hadassu is programma maker. Hartelijk welkom allebei. Het uh, laatste media Maar daar gaan we wel mee door. Ook in het nieuwe jaar. Um, maar we ontkomen er niet aan om toch even terug te kijken. Natuurlijk van alles gebeurt in 2013. Ook in de media. Joost, wat is jouw mediamoment? Nou, kijk, mijn mediamoment, ik ga niet uh, de voor de hand liggende dingen noemen... als uh, uh, de, de inhuldiging of zo. Dat waren natuurlijk wel mediamomenten. Ik hou toch vooral bij de journalistiek. Uh, waar natuurlijk terechte zorgen over zijn. Met name over wat wij dan zo mooi uh, kwaliteitsjournalistiek noemen. Tussen aanleidingstekens. Maar ik vind het toch ook wel weer heel fijn te merken... als je terugkijkt uh, dat dat er toch nog wel is. Je moet het zoeken, misschien wat meer zoeken dan vroeger... Maar het is er wel, uh, natuurlijk bij ons op de, op de radio en de, en de televisie. Ik, uh, ik zal Nieuwsuur bescheiden als ik ben, niet noemen. Nou, maar jullie doen er veel aan, de... dat mag je gewoon best zeggen, denk ik, toch? Ja, maar ook op de radio. Ik, deze week was ik bijvoorbeeld weer heel blij verrast... met de marathoninterviews bij de VPRO. Toch prachtig goed het mediumradio uh, ook echt zijn kracht bewijst. Maar natuurlijk ook de kranten en, en de bladen. Daar hebben prachtige stukken gestaan uh, over uh, SNS bijvoorbeeld... in de Volkskrant, in, in de NRC, in um, uh, het FD ook. Uh, ik vind dat het uh, katern vonk van de Volkskrant... Uh, zich heel interessant begint te ontwikkelen. En natuurlijk in het buitenland. Ik vind het, het mooiste journalistieke stuk van het afgelopen jaar... Uh, dat is niet om snobistisch te doen, maar omdat het echt zo is... Er uh, was een stuk uit de New York Times. Dat verslag uh, wat er is gemaakt over uh, die tocht naar Christmas Island. Ja. Uh, vanuit Indonesië. Met een Nederlandse fotograaf. Met de Nederlandse fotograaf. Is hier ook nog in, in lunch geweest. We hebben de menu's er ook nog wat, uh, wat aangedaan. Een ongelooflijk indrukwekkend en prachtig geschreven verhaal. Um, dus ja, dat soort... Lichtpuntjes zijn er nog. En ik hoop dat ze er zullen blijven. En zullen toenemen in 2014. Nou, Adassa? Ja, je hebt bij mij wat dat betreft een hele slechte. Want als ik het lijstjes hoor. En dan is deze tijd natuurlijk verschrikkelijk voor mij. Dan, dan klap ik onmiddellijk dicht. En als ik hoor mediamoment. Dan denk ik. Ja, één moment. Wat is nou één moment dat ik moet noemen? Maar als ik denk. Wat. Wat. Wat volgens mij een van de belangrijkste dingen... die het afgelopen jaar uh, zijn gebeurd voor de media... dat zijn toch wat mij betreft die onthullingen van Edward Snowden. Ja. En uh, ja, dat is misschien ontzettend clichématig, maar ja, dat... dat uh... Dat was toch het eerste wat in, wat in mij opkwam. We dachten altijd al dat we enorm werden afgeluisterd. En nu uh, met, met uh, de stukken van Snowden uh, weten ja. we het helemaal zeker. Ja. En uh, dit natuurlijk, hè, de laatste lunch. Dat is natuurlijk ook wel ja. een moment, ja, moment ja. van je welste. Uh, nog even, want jullie zaten ook net met open ja. mond te luisteren naar Wouter Korpershoek. Uh, nou, dat, dat is me toch ook wat. Ik zat, ja, blij dat we het daar nog even over hebben, ja. Ja. ja, het is een, een, een verlies natuurlijk voor de publieke omroep. Ik ken Wouter al heel lang. Ik heb nog samen bij hem met NCV hier en nu radio gewerkt. Hele goede verslaggever, uh, hele gedegen uh, publieke omroepman. En uh, ja, echt een, een groot verlies dat hij maar be behoorlijk, behoorlijk gefrustreerd is ja, En wat is die... hij zegt over, over die samenwerking. Dat er totaal niet uh, wordt samengewerkt. En dat je met z'n allen achter eenzelfde onderwerp loopt aan te hollen. Dat hij daar twee weken voorbereidt. Ken je dat, Joost? Ja, Jullie, jullie van Nieuwsuur. Nou, bij ons natuurlijk wat minder. Omdat Nieuwsuur natuurlijk juist een voorbeeld is van het programma. Uh, waar we wel... Met elkaar samenwerken, met de NOS in ons geval. We zijn er gewoon zeven dagen in de week straks, uh, vanaf volgend jaar. Uh, en wij hebben daar natuurlijk veel minder last van... dan wat Wouter schetst over zo'n rubriek als brandpunt... die er maar één keer in de week is. Of altijd wat, wat er maar één keer in de week is. Dan kan ik wel begrijpen dat je die frustratie hebt. Wij hebben dat als nieuws natuurlijk veel minder. En, uh, dus, dus dat herken ik niet. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Maar het is natuurlijk al wat van alle jaren dat er is iets in de wereld... en, en gelijk gaan daar ook vanuit Nederland... van de publieke omroep, gewoon van verschillende verenigingen... Ja. Uh, allemaal mensen naartoe. Er is wel al wel heel veel minder dan vroeger. Dat is Zeker zo. ook met de komst ja. van Nova en nu Nieuwsuur... Uh, is dat natuurlijk al heel veel minder geworden. En je ziet ook wel dat een programma als brandpunt zich probeert te richten op wat andere dingen. En ik denk dat dat ook heel terecht is. Want waarom zou je dat dubbel gaan doen? Oh. En er is naast Nieuwsuur, wat dagelijks de achtergronden en de duiding van het nieuws doet, natuurlijk nog heel veel ruimte om uh, goede, uh, ja, 16 minutes achtige programma's ja. te maken, ook binnen de publieke omroep. Ja, want dat is eigenlijk wat ze met brandpunten min of meer doen, zo'n ja. soort formule. Um, ja, en het, als het goed is, moet dat allemaal vanaf morgen dus nog weer beter gaan, zeker hier op de radio. Want dan komen dus die Precies. gefuseerde omroepen bij elkaar. En ik ben je... heel benieuwd ja. hoe dat gaat Kijk ernaar uit. Zeker. Zometeen andere zaken uit de media in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rechters geven wel hogere straffen aan mensen... die geweld gebruiken tijdens de jaarwisseling. Dat zegt de Raad voor de Rechtspraak. En die reageert ermee op uitspraken van politiechef Bouwman... en de politievakbonden. Die vinden dat zulke raddraaiers harder moeten worden gestraft. Volgens de Raad voor de Rechtspraak gebeurt dat ook... als het geweld echt met de jaarwisseling te maken heeft. De politie in het Brabantse Veen heeft 100 mensen gearresteerd... die zich tegen de politie en de brandweer hadden gekeerd... bij een brandende auto, een autowrak. Alle arrestanten in Veen zitten nog vast. Het is niet duidelijk wanneer ze vrijkomen. De toestand van de oud-Formule-1-wereldkampioen... Michael Schumacher is licht verbeterd. Dat hebben artsen bekendgemaakt op een persconferentie. Afgelopen nacht is Schumacher voor de tweede keer geopereerd... en op een scan was daarna een lichte verbetering zichtbaar. En de Terschellingse reder EVT moet per 1 februari volgend jaar... zijn veerdienst van en naar Terschelling staken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding... dat het bedrijf had aangespannen tegen de staat. Staatssecretaris Mansveld besloot in oktober... dat veerdienstbedrijf Doeksen als enige naar Terschelling mag varen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Hadasse de Boer is programmamaker en Joost Oranje is de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Uh, RTL Nieuws en het 8 uur journaal hadden gisteravond exact dezelfde opening, namelijk het skiongeluk van, uh, van Michael Schumacher. In beide journaals werd er uitgebreid bij stilgestaan en daarna kwamen de aanslagen in Volgograad pas aan bod. Joost, uh, op Twitter noemde Margriet Vromans de nieuwskeuze van de NOS wonderlijk. Weet je het met haar eens? Nou, dat vind ik wat makkelijk. Kijk, om tien uur uh, in Nieuwsuur waren de aanslagen wel weer de opening. Dat is ook niet voor niks. Ik denk dat wij om tien uur ook ons wat meer richten... Uh, uh, nou ja, met het programma ook op wat, uh, wat zwaardere dingen. Hoewel dit soort nieuws er ook heel goed in kan... Uh, ik begrijp, kijk, journalistiek is een vak van keuzes maken en inschattingen maken. En dat doe je de ene keer gelukkiger en de andere keer minder gelukkiger. Ik denk dat ik het persoonlijk niet zo snel had gedaan. Aan de andere kant kan ik wel weer begrijpen dat het is gebeurd. Zowel bij RTL als bij uh, het, het NOS-journaal. Dat zijn natuurlijk ook nieuwsprogramma's voor een heel groot publiek. Uh, en het is ook niet zo dat het hele journaal daarover ging. Nou, in het dat was journaal. een enorm lang, was het. Ik bedoel, het is niet dat ja, ik, dat nou, vier ik, minuten ja, Er zat ook wel heel veel andere dingen in, hoor. Dus uh, uh, ja, dat jij, heeft nou helemaal mee niet te richten? maken dat je... Uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik vond het inderdaad ook wel een opmerkelijke keuze. Ja, ik denk... Uh, uh, uh, tuurlijk is het, is het belangrijk nieuws. Ik zeg niet dat je het niet moet brengen. Maar om als, als zo'n uitgebreide opening te brengen... dan vond ik die aanslagen in Rusland... Dan denk ik, ja, daar is gewoon ook veel meer over te duiden en over te zeggen. En uh, ja, dat, daar, daar, daar heb ik dan meer behoefte aan als kijker... Uh -huh. om daarover geïnformeerd geïnfo te worden. Maar Griet Vromans noemde dus die keuze van de NOS wonderlijk. Mart Smeets, vanochtend de gast in uh, Goedemorgen Nederland... die ging nog een stapje verder dan uh, mevrouw Vromans. Luister. Hij is nog niet...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 Wat in mijn optiek geen nieuws is. Mensen maken fouten, dus hij maakt ook een fout. Ja, wat was ja dat het geen nieuws is, dat vind ik, dat vind ik overdreven. Toen ik het hoorde, smorgens of laat toen was ik ook wel echt. schrok ik ervan. Het is natuurlijk toch een legende. Nu nog een levende legende. En uh, dat, dat moet je brengen. En daar willen mensen ook alles over weten. En in, in Duitsland is dat natuurlijk echt ingeslagen als, als een bom. En. Uh, uh, nee, dus dat moet je zeker brengen. Alleen ik vond gewoon. Ja, om, om ermee te beginnen. Ik vond ik ja. een beetje een, een wonderlijke keuze. Inderdaad. Zie, zie ja. je daar een verschuiving? We hebben eerder dit jaar de discussie gehad over of, uh, of de, de scheiding van Rafael en, en Sylvie. Of misschien was dat vorig jaar al wel, zelfs. Ik hou er ook allemaal niet bij. Nee, nee dat, was niet jaar. dat stond op de <laughs> 1-0-1 stond dat als, als nieuwtje. Uh, we hebben die, die, uh, die discussie gehad van het journaal openen met Onderhoest. Terwijl uh, de VET uh, allerlei belangrijke dingen had gedaan. Nou, ja, nu, dit weer. Zie je een verschuiving, Joost? Ja, nou, ik vind wel dat je iedere keer een beetje de nuance erbij moet zoeken. Hè? Ook bijvoorbeeld die opening van dat journaal over Onderhoest. Dat was helemaal niet om acht uur. Dat was om twaalf uur s'nachts, uh, na een gemeenteraadsvergadering... waarbij de gemeenteraad over de burgemeester van een van de grootste steden praat... die in opspraak is, dan vind ik het helemaal niet raar. Mm. Sterker nog, dan zou ik het raar vinden als het journaal dat niet zou doen. Maar dat terzijde, wat je zegt over die uh, ontwikkeling... ja, natuurlijk is dat zo. En uh, je ziet uh, ook in de uh, serieuze media tussen aanleidingstekens... dat dat natuurlijk steeds meer... Uh, er insluipt. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de media onder druk staan. Dat je moet proberen je publiek te bereiken. Dat je moet proberen toegankelijk te blijven. Mm -hmm. Dat je moet proberen jongere kijkers te trekken. En zo probeert de journalistiek daar wat voor te vinden. En de ene keer uh, is dat geslaagder dan de andere keer. Dat is natuurlijk wel zo. Ik vind, kijk, het probleem is namelijk dat als je als journalisten gaat zeggen, dit is wat wij doen en dit is onze keuze. Uh, en dan dreigt het probleem dat je, dat je een elitair nieuwsreservaatje wordt. Je doet allemaal wel de dingen die je jezelf heel belangrijk vindt... maar heb je wel genoeg oog voor de mensen om je heen. Hè? Het bekende probleem wat er na bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn... heel ja. veel over is gediscussieerd, de journalistieke kring... waren we wel als journalisten genoeg op straat? Keken we wel genoeg mm -hmm. op ons heen? Nou. Dus daar, dat soort tendensen zie je wel... maar ik vind wel dat je als journalisten, zeker als... Laat ik hem weer kwaliteitsjournalisten noemen. een grens moet trekken. Je moet ook bepaalde dingen niet durven te doen. Mee eens, Hadassa? Ja, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik, ik zat te denken, ja, volgens mij zie je in de kranten ziet het natuurlijk ook erg, deze, deze verschuiving. En de serieuze kranten, als de Volkskranten, die, die, die, die veel meer human interest-achtige rubrieken hebben. En, maar uh, bijvoorbeeld Trouw is volgens mij veel selectiever daarin. Mm -hmm. En dat vind ik toch wel. Prettig ook, dat er, nog, dat er nog een krant is die daar, die daar uh, ja, anders nou, mee omgaat. Want dat is toch zo. Die, die berichten zijn ook op al die sites en zo van die kranten, ook die sensatieberichten. En je ziet dat daar het meest naar, naar geklikt wordt ja. door, door consumenten. Ja. Ja, nee, en, en, en ik, ik, het, het is natuurlijk ook zo, uh, uh, wat Joost van Hanje zegt... Dat, dat je ook die, de mensen moet, moet vasthouden... en dat je ook niet wil dat, dat, uh, dat je consumenten weg, weglopen. Dus, maar, je, dus maar, je moet daar wel aan meedoen. Ik begrijp wel dat, dat, dat, dat en zeker het Achter daar daar aan mee moet doen. Maar gaat het wat jou betreft ook een grens over dan intussen? Of, of is het nog allemaal binnen toelaatbare? Nou... Het is nog wel binnen de toelaatbare, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt... maar dat is het, hè, als we nu overgaan in bijvoorbeeld de lijstjes... als je nu kijkt naar, de, naar, naar wat er met de kerstspecials van alle kranten... dat je zo ontzettend veel interviews met, met BN'ers... waarmee je wordt overspoeld of mensen die mij eigenlijk ook niet allemaal evenveel zeggen. En dat ik denk, is dat nu een, een nieuwe vorm van journalistiek? Hè? Dat, dat, dat, dat dat moet mensen ik aanspreken. Maar als je ja. drie kranten hebt met al die interviews... met met die individuen, ja, ik zou ook wel wat meer mooie achtergrondverhalen... over het afgelopen jaar gehad willen hebben, ja. dan alleen maar dit. Dat nou. is wel een verschuiving dat ik zeg, pff, een, beetje, een beetje te veel van hetzelfde. We gaan het even hebben over Nieuwsuur. Ja. Aan de hoofdverencutieur zit hier. Eh, eh, Nieuwsuur kreeg de kijkers gisteren veel kapot geschoten gebouwen te zien in Damaskus. De cameravoering was wat schokkerig, maar dat kon ook niet anders... want de beelden waren gemaakt door een Syrische rebel... Um, eerst even aan jou een vraag. Je hebt het bekeken. Wat, wat, wat, wat vond je van die reportage? Ja, ik vond het een hele indrukwekkende reportage. Ik, vond het, ik, ik dacht, hoe, hoe komen jullie aan dat beeld? Hoe is dat? Uh, maar ja, dat, ja is... Het, was, het was indrukwekkend. Dat was natuurlijk ook wel risicovol. Ook was journalistiek risicovol, eerlijk gezegd. Want we... um, het probleem, natuurlijk, met Syrië is waar wij dit jaar heel veel aan hebben gedaan, waar we ook veel ja. zijn geweest waar we op een gegeven moment niet meer in kunnen. Jan Eikelboom met name. Jan, ja. Jan Eikelboom is natuurlijk veel geweest. En, uh, maar het is gewoon nu echt te gevaarlijk om daarin te komen. Ja. Lex Runderkamp, collega van de NOS, is er nu weer. Uh, ook heel gevaarlijk of hij wel of niet de grens met Syrië overgaat. Dus we hebben daar uh, als nieuws weer heel veel aan gedaan. En je wil dat natuurlijk de mensen blijven informeren. Maar als je er niet in kan... ja, dan, is dat natuurlijk, dan sta je wel voor een probleem. We hebben een hele goede bureauredacteur bij ons... Roesbeek Kaboli... die heel goed in het uh, Midden-Oosten zit. Heeft ook hele goede contacten binnen uh, het, het hele Syrische gebeuren. En toen hebben we er uiteindelijk voor gekozen... om uh, deze Syrische rebel deze beelden te laten maken... en ook een gesprek met hem te doen. Wat natuurlijk best wel risicovol is. Ja. Want je hebt dat natuurlijk niet in eigen hand. Je laat zo'n rebel beelden maken. Maar wij hebben gedacht... Uh, toch moeten we dat doen, want het voordeel weegt op tegen de nadeel. Namelijk dat je toch kan laten zien hoe de situatie daar is. Ja. We zeggen het erbij, we spreken met hem... en we brengen in de rest van de uitzending ook nuance aan... via andere sprekers en andere mensen. En zo hebben we toch geprobeerd een wat completer beeld te schetsen... van die toch wel wat mismoedige situatie die daar op dit moment heerst. Ja. Uh, de, de, als zoiets gebeurt, dan heb je op de Twitters... gelijk mensen die gaan uh, reageren. Uh, Adassa, op Twitter schreef iemand dat het een te tendentieuze docu was. Ik citeer, je houdt het met niks niet 15 maanden vol. Deze mannen zijn geen heiligen. Ja, nou ja, goed. Dan kan je, dan kan je bij, niks meer uitzenden. Ik bedoel, de, wat, wat, uh, als het wordt genuanceerd in de studio... en er wordt, er wordt uh, geduid en, en, en, en, en je wordt bijgepraat. Ik vond het heel belangrijk om te zien hoe zo'n stad er in oorlogstijd bij ligt. En ik vond het heel belangrijk om te zien... dat het enige wat die mensen nog hebben, die er wonen... die paar duizend mensen zijn, wat moestuinen. En de volgende be beelden zie je de sneeuw daar uh, uh, neerdalen... en zie je hoe hun laatste voedselvoorraad uh, doodgevroren wordt. Dat Gisteren was ook de waren... bedoeling vooral van die, van die beelden, uh, om dat gewoon te laten zien. Uh, en, en als de uh, mensen nou gewoon naar de uitzending uh, kijken... Uh, in plaats van dat ze meteen gaan zitten twitteren... <laughs> dan zou het misschien dat helpen ook, dat ook, want... we toch... Toch wel hebben geprobeerd. Ik, ik vind. je moet openstaan voor alle kritiek, hoor. Daar gaat het niet om. En wij hebben het, ik zeg net zelf, we hebben het zelf ook afgewogen. Uh, maar. We hebben wel geprobeerd om het zo uh, veel goed mogelijk in balans te brengen. Het het ook Vooral wat... ook met Leo Quarte, die in de studio zat. Sorry, uh -huh. Arabis, die, uh -huh. uh, die ook eventjes schetste... wat de rol van die rebellen nou eigenlijk is. Dat er eigenlijk helemaal niet een club als de rebellen is. Dat uh -huh. dat alle, nou ja, zo hebben we geprobeerd allemaal een beetje mensen, te balanceren. Mensen roepen dan te snel van... Uh, ja, die rebellen en wat ze daar doen, dat wordt allemaal een beetje verheerlijk... Uh -huh. en we zitten te veel op de kant van alleen maar die rebellen. Ja, want dat, ik, dat, dat vond ik gisteren in onze uitzending echt niet het geval. Dat is nee. heel duidelijk twee kanten nee. in. En Nog ik, even, hè? Want die beelden, ik weet niet, weet jij hoe hij het gefilmd heeft eigenlijk? Met, met, gewoon met een iPhone? Ja, of gewoon met een... Uh, ja. heel... Want dat zou toch een paar jaar geleden ook niet... Dan zou je echt qua uh, kwaliteit gewoon veel slechtere ja, beelden hebben. Dat is hebben. ongelooflijk. En ook zo'n gesprekje via Skype. Ja. Hè, wat je dan gewoon kan doen met een hele goede geluid... en ook relatief een hele goede beeldkwaliteit. Gewoon op onze schermen geprojecteerd. Ja, dat zijn dingen die, die kon je uh, twee jaar geleden al, haast al niet doen. Hè? Zo provisorisch. Het, het is en blijft provisorisch. Maar qua techniek gaan we wel heel erg hard. Maar ja. wat ik wel. Ik, ik heb het idee dat mensen zich nog steeds niet, niet realiseren dat daar zich een van de grootste hu humanitaire rampen uh, voltrekt uit de afgelopen, uit het afgelopen decennium. Maar ieder jij van. bent betrokken bij de Stichting Vluchteling. Kijk ja. je daar dan anders nog naar? Na nou, ja, nou, daar kijk ik zeker naar. Want als je ook ziet naar nou, nou, wat, wat de, de, de bereidwilligheid van mensen om, om geld te geven, die is sowieso bij oorlogen nogal klein. Maar als je bedenkt dat er nu de helft van het land is, dus 10 miljoen mensen hebben echt behoefte aan hulp ja, en wat er binnenkomt, dat is, dat is vrij weinig. Terwijl als je ziet dat zo'n actie van 3FM voor diarree... Dat, uh, daar wordt 14 miljoen opgehaald, dat is natuurlijk fantastisch. Maar voor Syrië, waar gewoon uh, nu 2,3 miljoen mensen... en dat zijn er misschien inmiddels al meer, in kampen zitten... en waar het ijskoud is en, en, en waar je nauwelijks eten naartoe kan brengen... en hulpgoederen, dan denk ik, ja, je kunt niet vaak genoeg... juist dit soort beelden laten zien... en hopen dat mensen dan toch wat, uh, wat geld overmaken op Giro ja. 999. Ja. En jullie blijven Syrië gewoon volgen. Ja, kijk, ik zag de kijkcijfers vanochtend. Daar hebben tussen de zes en 700.000 mensen naar gekeken. Dat is natuurlijk best nog wel veel. Maar ik zag ook de kijkcijfergrafiek die ge, uh, genadeloos naar beneden ging... vanaf het moment dat Syrië begon. En dat begrijp ik ook wel, want het is natuurlijk... voor de gemiddelde televisiekijker niet leuk om naar te kijken. En toch vind ik dat we dat moeten doen en dat we dat moeten blijven doen. Ondanks die kijkcijfers, ondanks die verleuking die er is... Want uh, ja, als wij het niet meer doen, wie doet het ja. dan wel? We moeten dit echt de wereld laten zien op een zo goed mogelijke manier. En uh, ik vind dat bij, bij dit soort journalistiek... moet je niet in eerste instantie naar de hoogte van die kijkcijfers kijken... maar vooral ook naar de kwaliteit van wat je probeert te brengen. Jij begon al even over de lijstjes, uh, Hadassah. Ja. Bijna alle kranten hebben lijstjes met hoogte- en dieptepunten van dit jaar. Bij de Volkshand is de redactie losgegaan met het lijstje van... Ja. de meest besproken persoon van 2013. En dat was dus Bader Hari. Ja. Terechte keus... Nou, het, weet je, dat bedoel ik, nou, dit, dit, Dat dit blader ik door... en het zegt me eigenlijk helemaal niks. En of dat nou Sylvie Meis is of padderhari Hari of... Ja, dit, dit vind ik echt uh, 31 december, uh, ja, vertier. Maar wat moet maar moeten we zeggen? dan we doen? Een dunnere krant of zo, maar... Nee, nou ja, goed, maar je vraagt mij nu of het een terechte keuze is. Nou ja, ik kan hier niet een, een serieuze antwoord op geven. Ik een dundere krant maken. Nee, ik, ik, ik snap heus wel dat, dat dit soort lijstjes... Het hoort nou eenmaal bij, bij deze tijd van het jaar. Maar je wordt er wel echt mee dood gegooid. Begin, het begint begin december en uh, ik hoop dat het morgen ten einde is. Ja. Dat we er vanaf zijn. Je hebt ook niks met die lijstjes, hè? Nee, ik heb niks met die lijstjes. En nou, helemaal niet lijstjes die samengesteld zijn door journalisten. Ik vind dat wij gewoon moeten verslag geven en tegels lichten en geen lijstjes maken. En je krijgt dan ook weer uh, lijstjes van gemaakt door bekende Nederlanders. Er zijn lijstjes over bekende ja. Nederlanders, maar die maken dan ook weer lijstjes. Het is ja. wel vermakelijk voor sommige dingen. Maar kijk, ik vind wat um, uh, de Economist bijvoorbeeld ieder jaar doet... en wat het uh, Financieel Dagblad ook overneemt in hun uh, Outlook-ding, dat, dat magazine een echt gedegen journalistieke inschatting van nou wat gaat er volgend jaar gebeuren een soort voorspelling is ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat dat vind ik dat vind ik dan wel weer leuk om te lezen en interessant ook maar dat als het de grens overgaat van een flauwe grappenmakerij dan ja, hoeft hoeft mij ook niet nee zijn. maar ik vond wel de ik vond de voorspellingen ja dat is dan ook wat minder serieus natuurlijk dan wat jij nu noemt maar dat vond ik in elk geval aardiger en verrassender om te lezen dat heb ik het meer belangstelling gelezen dan uh, moeten ja, we moeten we ja. wel aan het eind van het jaar kijken of het ook is uitgekomen ja, en ja. Ik net zoals al die paragnosten die altijd maar alles voorspellen maar nooit krijgen we het te horen of ze er, van van er, er niet komen, wat ja, er ja. wel niet uit lijkt me iets voor nieuws. Misschien heb jij nog een voorspelling? <laughs> ik zal, erover denken. Ik, zal erover, ik, erover denken. ik voorspel dat wij morgen tussen 9 en 12 hier gewoon vanaf 1 januari, hè, mind ja. you, gewoon een nieuw programma gaan maken. Dat voorspel ik. Jeetje. En dat wordt best leuk, denk ik. Nou. Um, maar nog even één ding daarover. Want um, ja, kijk, het leest natuurlijk ook lekker weg en daar is het ook Tuurlijk. om te doen tijdens Tuurlijk. de kerstdagen. We zitten een beetje gekke tijd. Tuurlijk. Um, moet maar of moeten we dan ook maar kranten kiezen om uh, inderdaad een dunnere krant op de mat te laten ploppen? Nou, vind ik niet hoor. Ik vind dat het heel. Uh, mijn mijn oud-collega Peter van der Meers bij Eners Handelsblad, uh, die zei altijd: van De krant is het, is het hoofd en het hart en ook de buik. En daar heeft hij ook gelijk in. Het is natuurlijk niet zo dat je daar een uh, enorm uh, zwaar epistel van moet maken. Uh, daar zitten de mensen niet op te wachten. En, en uh, dat geldt ook voor de discussie waar we het in het begin over hadden. Ook heel veel welopgeleide mensen willen toch even dat nieuws over Michael Schumacher horen. Ja, dus dat is de kwestie niet, dat je het niet moet bereiken of niet moet doen. Het gaat veel meer om de maatvoering... en of het past bij bij het medium en bij uh, datgene wat je wil uitdragen als medium. En, daar gaat het en gewoon. En keuzes, want als je nou de NRC Handelsblad noemt, die hebben een aantal journalisten een jaar lang laten meelopen met mensen voor die care specials, voor mm -hmm. grote interviews. En toen dacht ik, het waren er misschien gewoon te veel. Want als ik nou denk ik van, bij sommige journalisten dacht ik, heb je daar nou een jaar voor mee moeten lopen? Is dit nou wat eruit gekomen? Omdat het dan toch, toch te veel interviews zijn. En ik denk, had ik liever de helft gedaan in wat langer, wat uitgebreider nog. Maar Dat je dat echt terugziet, want ze hebben daar dus wel heel veel tijd en geld ingestoken ja. om, om, om dit te doen. Ja. En ik vind niet dat dat nou overal even goed uit de verf is gekomen... terwijl het natuurlijk wel een heel uh, ja, nobel streven <laughs> is... om uh, daar wat dieper op in te gaan op al die, ja. die mensen, op die achtergronden. Uh, jullie bedankt voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Uh, Hadassar de Boer en Joost Oranje. Prettige dag verder, prettige jaarwisseling. Ja. Ja. En we komen elkaar vast weer tegen in, in 2014. 2014. Dat mediaforum blijft gewoon in dat nieuwe programma... tussen 9 en 12 alleen zit in het middelste uur. Dus, te, sorry? In de derde uur. Oh nee, de derde uur, ja. Ik moet, nog, ik moet er ook nog even op uh, studeren. In de derde uur na half twaalf. Dus vanaf morgen. Nu de man van 2013 wat mij betreft. Hier is Pharrell. man van 2013 zei ik in de muziek, uh, omdat hij zat dus in dat liedje van Daft Punk. Hij zat in dat liedje van Robin Thicke van de Blurred Lines. En dit deed hij dan in zijn eentje. Happy of Eppie, zoals ze uh, bij ons zeggen, waar ik vandaan kom. Pharrell Williams, he's the man. We gaan uh, naar de nationale nieuwsquist. We zijn dus eigenlijk al begonnen aan de nieuwsquist 2014, hè, uh, gisteren. Um, Gunther Hofman is 43 jaar uit Oosterhout, is de kandidaat van vandaag. Heeft een uh, belastingadvieskantoor, maar is ook penningmeester bij de ijsvereniging. Klopt inderdaad. Komt er nog een beetje natuurijs? Nou, ik ben niet de ijsmeester. Uh, maar die smaakt je vast wel eens. En onze ijsmeester die is, uh, uh, uh, uh, is ook een soort semi-weerman. Uh, hij heeft nog goede hoop. Dus, uh, Oké, okay. het ja. kan nog gebeuren. Het kan nog gebeuren en we zijn druk bezig al met de voorbereiding... Ook om de ijsbaan aan te kunnen leggen als het zo... Ja, dus als het gaat vriezen, dan, uh, dan uh, zal er in Oosterhout dan gewoon op natuurreis kunnen worden geschoten. Oosterhout weer een mooie natuurreis. En dan zit u in dat houten hokje, naast de koek en zopie. Ja, koek en sopie, uh, <laughs> schaatsuren, alles is erbij. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, ik bedoel, om de penningen in ontvangst te ja, nemen. Dat, ook, ja, ja, ja, ja. Um, ja, dat is ook wat hier aan de, aan de finish ligt. Penningen, 300 euro, blijft gewoon de, de, het bedrag wat de winnaar kan winnen. Uh, gisteren 40 punten, dus daar moeten we in ieder geval overheen. We gaan eens kijken wat het oplevert. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het is dus over en uit voor Aldel. Zeer spijtig. Ik heb hier uh, heel veel jaren met veel plezier gewerkt. En dat komt nu abrupt de einde Aldel heeft het al jaren moeilijk. Ik vind het gewoon jammer dat de Nederlandse overheid... Ja, toch wel een beetje meer uh, steun aan het uh, Groningse uh, bedrijfsleven kunnen. Zodat Aldel misschien wel verder had kunnen uh, door blijven draaien. For back ja, als een van, een van de partijen naar je, je wil, dan kun je naar je maar dan, dan honderd het op. Zo is het meestal wel, ja. Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl is failliet... ondanks de steun van de provincie en Rijk. Meer dan 300 mensen verliezen daar hun baan. Vraag 1. Welke minister bood... naar nou, nu blijkt te vergeefs de helpende hand... met een bijdrage aan het overbruggingskrediet voor Aldel? Minister Kamp van Economische Zaken. Dat is uh, goed. Hij betreurt het faillissement... en het verlies aan banen. Vraag 2. Het ministerie van Economische Zaken... en de provincie Groningen kwamen dus nog wel... met een overbruggingskrediet. Maar dat mocht allemaal niet baten. Om wat voor bedrag ging het? 8 miljoen euro. En dat is goed, P. van A. heeft gezegd dat het alles op alles gaat zetten... om Aldel een doorstart te laten maken. Maar de curator van het bedrijf ziet daarvoor nog niet zoveel mogelijkheden. Vraag 3 hoort een geluidsfragment bij, luister goed. De jongens en meisjes maakten het voor de brandweer onmogelijk om te blussen. Ze gooiden met flessen en vuurwerk en er sneuvelde een ruit van een politiewagen. Daarna vluchtten ze een café in. Politiemensen zetten de omgeving af en lieten versterking komen. En de jongeren werden één voor één uit het café gehaald en aangehouden. Vraag 3. Chaos in een Brabantse plaats gisteravond en vannacht. Daar pakte de politie tientallen jongeren op. In welke plaats was dat? Brabantse op Veen. Dat is goed. De politie kwam af op een melding van een autobrand. Dat schijnt daar een traditie te zijn om die auto's in de fik te steken. Een van de jongeren raakte gewond. Vraag 4. In de Telegraaf roept de korpschef van de Nationale Politie... de rechtelijke macht op om mensen die vannacht geweld gebruiken... tegen hulpverleners om die zwaar te straffen. Hoe heet de korpschef van de Nationale Politie? Meneer Bouwman... Gerard Bouwman, om precies te zijn. En dat is goed. Gaat heel goed tot nu toe. We komen bij de volgende vraag. Daar hoort weer een geluidsfragment bij. Wie is dit? Ik ben geen topsporter, dus ik denk dat je dat alle anderen moet vragen. Maar uh, het was misschien wel een topsportersprestatie. Maar uh, nee, ik leef niet als een topsporter. Nee, ik ben gewoon moeder en ik werk en ja. Uh, Karin uh, Kleibeuker. Dat is inderdaad uh, Karine Kleibuiker. Won uh, gisteren verrassende 5 kilometer op het Olympisch kwalificatietoernooi. En plaatste zich derhalve voor Sochi. Vraag 6. Vandaag wordt officieel de definitieve selectie bekend voor de Olympische Spelen. Maar nu al is duidelijk welke Nederlandse schaatser of schaatsster het vaakst aan de start in Sochi zal staan. Dat zal zijn op een individuele afstand dus. Over wie hebben we het dan? Iedereen wist op vier afstanden. Ja, heel goed. U ja, zit aardig in het schaatsen lijkt me. Ja. Start op de 1500, de 3 kilometer en ook de 5 kilometer. 100% score tot nu toe. Nu komt die laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus niet om een persoon, maar om een onderwerp. En als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn grondleggers komen uit Nederland, Amerika, Duitsland en Engeland. 3. Na zijn politieke carrière ging Wouter Bos bij mij aan de slag. Stop. KPMG. KPMG, zegt hij... Voor twee punten drie van mijn medewerkers wisten dat Ballas Nedam steekpenningen betaalde. En voor één punt gisteren kocht ik voor zeven miljoen euro strafvervolging af en stuurde ik mijn top weg. Dat is inderdaad KPMG. Weet u waar het voor staat eigenlijk? Nee, eerlijk gezegd niet. Dat heeft te maken met die oprichters. Uh, Kleinveld, namens Nederland, Piet namens Engeland, Marwick, VS en Gerdeler... Duitsland, KNPMG, is in 1987 ontstaan... uit de opeenvolgende fusies van deze accountantskantoren. Um, heel goed gescoord. 9 om uh, um het precies te zijn. Uh, dat betekent dat er in ieder geval vijf goed moeten zijn... om over die 40 heen te komen zometeen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad...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 op het zelf afsteken van vuurwerk. Blijkt allemaal uit de peiling van één Vandaag. Moeten we de vuurwerktraditie met hand en tand verdedigen... of is het tijd om uit te kijken naar een veiliger alternatief? Nederlanders houden het er krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. Eens of oneens. Een sms staat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar www.stand.nl, de website dus. Twitteren, eens of oneens, doe het met standpunt of download de gratis stand.nl-app voor iPhone of Androids. We spelen deel 2 van de quiz, doen we met Gunter Hofman, 43 jaar uit Oosterhout, scoorde net 9. Um, de hoogscore die we tot nu toe hebben is 40, dus als er 5 goed zijn, dan gaat u daar al overheen. Maar veel beter natuurlijk om nog wat meer op die teller te zetten. Um, 90 seconden de tijd hebben we, ik stel de vraag, dan het antwoord of pas mag niet doorheen worden gesproken. Daar komen ze. De nationale nieuwsbrieven. De premier van welk land zegt dat zijn land in 2014 niet meer financieel bij andere eurolanden of het IMF hoeft aan te kloppen? Griekenland. Goed. hoe heet de Nederlandse darter die gisteren de finale haalde van de WK darts? Michael van Gerwen. Goed. Dit jaar zijn er volgens Ecomare zeker 862 van welke soort vis aangespoeld op de Nederlandse kusten? Zeehandjes. Uh, Bruinvis. Buurlanden van welk land hebben rebellenleider Marchar gedreigd met ingrijpen als hij vandaag de wapens niet neerlegt? Zuid-Soedan. In welke stad werden gisteren 16 woningen en horeca gelegenheden uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslek? Rotterdam. Goed, in welk museum staat sinds gisteren de opgezette wolf... die deze zomer in Luttelgeest werd gevonden? Eh... Uh... Pas. Natuurlijk. Ja. Hoe heet de Zweedse prinses die gewond raakte bij het skiën in Zwitserland? Victoria. Goed, welk land heeft een visum verleend aan de onlangs vrijgelaten Rus... Michael Gorokovsky? Zwitserland. Goed, welke zangeres werd er dit jaar het vaakst gedownload? Eh... Uh... Indiana. Dat is goed. Voor de schoonmaakoperatie rond de kerncentrale Fukushima... worden in Japan wat voor soort mensen geronseld? Vrijwilligers. Daklozen. Gisteren werd bekend dat op welke Amsterdamse topcrimineel... vorige week een liquidatiepoging is, is gedaan? Ik ben net Marta. Dat is goed. Bij welke plaats vonden wandelaars schilderijen in een bos? Eh... Uh... Zuidlaren. Oranjewoud, hoe heet de voetbaltrainer die gisteren werd ontslagen bij KV Mechelen? Harm van Veldhoven. Goed, een man uit welke plaats is voor de tweede keer in korte tijd opgepakt... omdat hij heel vaak 1-1-2 belde? Uh, Harlingen. Goed, de Leeuwarden Courant. En welke andere krant kwamen gisteren met een dunne editie... Pas. ...omdat pas, er een pers is vernield? Pas. Dat was het dagblad van het noorden. Maar best aardig gedaan volgens mij. Het moest er al... in ieder geval vijf goed zijn hè, om over die veertig heen te komen. Nou, dat is gelukt. Het zijn er negen. Dus dan hebben we 81 als hoogste scoren tot nu toe. Okay. Er komen nog drie kandidaten voorbij, dus we gaan kijken of dit stand houdt. Maar het is een aardige gooi in de richting, zou ik zeggen. Ik geef mee de kaarten voor beeld en geluiden... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Ik ga me zo meteen verdiepen in het nieuwe prijzenpakket... want vanaf morgen doen we, geloof ik, andere prijzen... maar dat horen dat we dan morgen wel weer. Um, voorlopig is dit de hoogste scoren. Ik wens u een prettige jaarwisseling. En ik hoop dat inderdaad de natuurreis snel zal komen. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Goeie reis terug ook. Um, de quiz ook. Ja, die blijft ook in dat nieuwe programma. Uh, moet ik even denken. Dus het forum zit dan in het laatste uur. De quiz zit in het middelste uur. Tussen tien uh, en elf uur. zoals we zijn na uh, half elf uh, elke dag. Tussen negen en twaalf. In de ochtend hier op Radio 1. Wij sluiten voor hier lunch. Maar straks na één uh, uur is er nog een werklunch. En dan gaan we het hebben over... Champagne.